Jelle met het NOS-journaal. De strijd in Oekraïne verloopt wat langzamer... en dat zal de komende maanden ook zo blijven... zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Oekraïne en Rusland leggen momenteel voorraden aan... voor een nieuw offensief na de winter. Daarbij zou Rusland veel moeite hebben om aan voldoende minutie te komen. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat het moraal van de Oekraïners hoog blijft... ondanks de aanhoudende Russische aanvallen op het Oekraïense stroomnet. In Vlissingen heeft de brandweer drie mensen uit een brandende woning gered. Ze hadden rook ingeademd en werden behandeld door ambulancepersoneel. De brand ontstond vannacht rond half vier in een benedenwoning vlakbij het centrum van Vlissingen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Naastgelegen woningen werden enige tijd ontruimd. In Duitsland is dit jaar een record aantal geldautomaten opgeblazen. Zeker 450, schrijft een Duitse krant. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlanders. Nederlandse criminelen wijken uit naar Duitsland... omdat de geldautomaten daar minder beveiligd worden. In Nederland zijn ze vaak s'nachts gesloten... en wordt het geld bij een plofkraak automatisch onbruikbaar gemaakt... bijvoorbeeld met lijm. In Duitsland wordt daar nu ook over gesproken... Het Argentijnse voetbalelftal kijkt uit naar het duel tegen Nederland aanstaande vrijdag. Sterspeler Lionel Messi verwacht een moeilijke, maar mooie pot. Bondscoach Scaloni zei dat hij er trots op is dat Argentinië en Nederland elkaar op dit WK in Qatar tegenkomen. Argentinië plaatste zich gisteravond voor de, door, voor de kwartfinales door Australië met 2-1 te verslaan. Het weer, het is bewolkt en het kan licht vriezen. Er staat een koude noordoostenwind. De temperatuur ligt vandaag rond de 2 graden. Maar de gevoelstemperatuur ligt onder het vriespunt. Morgen in het zuiden kans op regen en natte sneeuw. Mogelijk blijft die sneeuw ook even liggen morgen. In het zuiden ligt de temperatuur dan rond het vriespunt. Aan de kust wordt het dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Ik ben een pra televisie. Ik ben audiência para solidão. solidão. Ik ben een Ik ben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 Doe nou. Ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel. Zat je bewusteloos te zingen. Met die vieze stinkende kolendampjes. En opeens werd er op de deur gebomst En dan kwam ze Niklaas binnen. Dan ik zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigers.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 En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen, die heb ik nog nooit bij Pieter M'n Knecht gezien. In to love town Baby a Midnight madness a Moonlight gladness In love town Out in the streets No one ever sleeps Cause their body's on fire Yeah Up on the roof Love is 100 proof You got me going higher and higher Yeah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 Together. Everybody, bring your body to love time Oh, baby Bring To love time Tell me you wanna go with me, baby, sing Everybody, bring your body Ooh. To love time, love time. To love time. dance.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 Honderd jaar zijn bootje is de boot. Hij is niet veel niet goed en niet rood. Hij is te groot en past die achter in de stoot. Ja sinds de dag heeft een hele mooie boom. Vol met cadeautjes zo oh, is zo lekker groot. Hij komt in varen over de zee. En heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. <tied>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 Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u een uh, kabouterplot? staat niemand meer. Nou ja, zeg... Zo. So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 De en stuur ik hem een kaart ik schrijf hem hoe moet met mijn me kranten goed geluid zijn paard. het maakt een soort van grapje over de zak van zwarte biet maar Sint heeft het dan blijkbaar dus van antwoord krijg ik niet Sint de klaas wie kent het niet Sint de klaas en natuurlijk voor de biet Sint de klaas wie kent hem niet Sint de klaas en de klaas en de biet de keet Sint de klaas wie kent hem niet Sint de klaas en de klaas en de biet I'm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 En ik baalde, jongen. Ik baalde. En nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer peen Ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas... elke dag eigenlijk peen en uien? Nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan?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 En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt, Hé, zijn we eigenlijk van die geile penen naar je af. <totstuk> Vraag você je met ik je niet wil. Het is niet zo dat ik wil. Van Zandvoort, Zandvoort op 106.9 zes We could be the last